10 uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. De leider van de Italiaanse regeringspartij Lega, Matteo Salvini, wil nieuwe verkiezingen. Hij zegt dat hij niet gelooft dat de verschillen in de coalitie kunnen worden overbrugd. Lega en de vijfsterrenbeweging ruzien al maanden over de aanleg van een hogesnelheidslijn snelheidslijn tussen Frankrijk en Italië. Lega is fel voorstander, maar de vijfsterrenbeweging ziet de aanleg niet zitten. Salvini wil dat het parlement volgende week, midden in de Italiaanse zomervakantie, bijeenkomt voor een vertrouwensstemming. Taxibedrijf Uber heeft het intellectueel eigendom, zoals de merknaam, in maart verhuisd van Bermude naar Nederland. Het taxibedrijf kan hier rekenen op een belastingaftrek van 5,5 miljard euro over de winst, meldt persbureau Bloomberg. Uber zou met de belastingdienst een zogenoemde ruling zijn overeengekomen, waarin die aftrek is gegarandeerd. Uber heeft overigens nog nooit winst gemaakt. Het hoofdkantoor voor niet-Amerikaanse activiteiten van Uber is al sinds 2013 gevestigd in Amsterdam. Twee jaar geleden werd duidelijk dat het bedrijf vanuit Nederland via Bermuda belasting ontweek. In Den Haag is een man van 38 neergestoken en later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De politie hield kort na het incident een 17-jarige verdachte aan. De slachtoffer en de verdachte zouden overburen van elkaar zijn en hadden volgens een ooggetuige ruzie gekregen. Wat de aanleiding was is nog niet duidelijk en ook niet wat er precies is voorgevallen tussen de twee. De politie van Den Haag doet onderzoek en zoekt nog meer ooggetuigen, schrijft Omroep West. Het Afrika-museum in Tervuren wil een ethische code opstellen voor zijn publieke activiteiten. Die code moet een respectvolle benadering van het Afrikaanse continent garanderen. Aanleiding is een Afro House Party afgelopen zondag in het Belgische Museum... waarvoor het publiek werd gevraagd zich Afrikaans te kleden. Het weer vanavond en vannacht raakt het geleidelijk overal bewolkt. Morgen is het vrij warm en vochtig. Er vallen geregeld stevige buien waarvan sommigen met onweer, hagel en minstoten. Het wordt 23 graden in het westen tot 28 in het oosten en zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal. 72% van de weginspecteurs krijgt regelmatig de middelvinger. Does lief? Dankjewel namens Rijkswaterstaat en Sieren.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 Hele goede avond luisteraars. Welkom bij Pissel Radio Show 1345-1345. Daar doen we het voor deze week in uh, hier op CFM Zandvoort. Twee uur lang nieuwheidsmuziek muziek op je eigen lokale radio. Mijn naam is Benno Veugen. Ik, uh, ik leid je in dit programma. Niet met woorden, maar met muziek. En het eerste album is Gloednieuw. Ik moest ongelooflijk zoeken waar je het in ieder geval zelfs kon kopen. Maar bij Amazon is het in ieder geval te kopen het laatste album van Michael Stribling ...met de titel One World. Ja, Daar beginnen we dan mee. Dan natuurlijk een heleboel andere artiesten. We gaan 12 jaar, nee 22 jaar terug in de tijd met diverse werken. Je kan dat meelezen op de playlist... Peacefulradio.info en ja, daar vind je de werkjes van 22 jaar geleden. Niet op uh, de website van Peaceful Radio te horen, het internetradiostation. Dus wat dat betreft, dat maakt deze radioshow dan wel weer uniek. Goed, uh, genoeg gepraat, we gaan beginnen met Michael Strubeling Veel huisplezier.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 Faith Angelina, thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website, FaithAngelinaMusic.com.